11 uur onderduift Nederwit met het NOS-journaal. De militaire vakbond AFNP vindt het merkwaardig... dat Nederlanders Afrikaanse militairen trainen in de Sahel ten zuiden van de Sahara. Voorzitter van den Burg zegt dat hij er niets van wist. Volgens hem lijkt het ook meer op een verkapte missie dan op een oefening. Nederlandse mariniers en commando's hebben in 2008 en vorig jaar... meegedaan aan operaties waarbij Afrikaanse troepen onder Amerikaanse leiding... werden getraind voor commando-operaties. De Nederlanders waren actief in Burkina Faso, Mali en Senegal. In de Defensiekrant werd er verslag van gedaan. Volgens Defensie ging het om een oefening waar niets geheimzinnigs aan is. Het is te vergelijken met de jungle trainingen in Suriname, zegt Defensie. De Syrische autoriteiten hebben een verslaggever van Al Jazeera opdracht gegeven het land te verlaten. Waarom hij weg moet is niet duidelijk. De Arabische nieuwszender heeft nog meer mensen in Syrië en die mogen vooralsnog blijven. Het is bijzonder lastig om verslag te doen van de massale protesten tegen president Assad. Het bewind ziet journalisten als pottenkijkers en werkt ze op alle mogelijke manieren tegen. Ook gisteren zijn de protesten met geweld neergeslagen. Meer dan 100 mensen kwamen volgens journalisten om het leven. Vanmiddag worden de doden begraven. Minister Leers voor immigratie en Asiel heeft zijn negatieve oordeel over PVV-leider Wilders bijgesteld. In een gesprek met het AD zegt Leers dat hij veel kritiek heeft gehad op Wilders... en dat hij het op onderdelen nog steeds volstrekt oneens met hem is. Maar hij zegt ook dat hij Wilders te snel heeft gedemoniseerd op basis van zijn denkbeelden. Ik kende hem niet persoonlijk. Hij blijkt een plezierige en betrouwbare vent, al dus Leers in het AD. Toen Leers nog burgemeester was van Maastricht haalde hij geregeld uit naar de PVV-leider. Zo noemde hij Wilders de vleesgeworden voorman van alle ordinaire vuilspuiters op internet. En ook verweet hij Wilders haat te zaaien met harde en eenzijdige uitspraken over de islam. Dan het weer opnieuw een zonnige dag met weinig wind. Het wordt 21 tot 26 graden. In het zuiden kan vanmiddag een stevige regen of onweersbui vallen. Ook de paasdagen zijn zonnig en warm. Dit was het NOS -journaal. ANEB-verkeersinformatie. Er staan files op de A50-Oss richting Arnhem... tussen Knoop en Valburg en Heteren, twee kilometer. Er een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De N207, Alfa aan de Rijn richting Hillegom... Dat staat bij Hillegom drie kilometer door bezoekers aan de Keukenhof. En de N280, weert Roermond, is in beide richtingen dicht... tussen Weert en de aansluiting met de A2. Dat komt er een ongeluk. Dit is Radio 1. Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. De Partij van de Arbeid bestaat dit jaar 65 jaar. Vaak zat de partij in de regering, maar nog vaker zaten ze in de oppositie net als nu. Ook al zijn ze de tweede partij van het land. Over een half jaar oppositie voeren tegen het kabinet Rutte... en over de toekomst van de sociaaldemocratie praten we vanochtend. Dat doen we met twee partijen die nu langs de zijlijn staan... maar wel alles met elkaar te maken hebben. De Partij van de Arbeid en de SP. Jan Marijnissen is voorzitter van de SP. Zit bij ons aan tafel. Goedemorgen, meneer Marijnissen. Diederik Samson, Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Ook goedemorgen. Goedemorgen. En we hebben op, ook de oppositie van buiten de politiek aan tafel. Jaap Smit, voorzitter van de Vakcentrale CNV. Goedemorgen, goedemorgen. Maakt zich zorgen over het pensioenakkoord, over de bezuinigingen op de sociale zekerheid, steeds harder wordende economische klimaat. We gaan het er allemaal over hebben. En u kunt onze uitzending ook zien op troskamerbreed.nl. De kranten van de, de zaterdag. En dan pakken we uh, NRC Handelsblad er even bij. Opening van deze krant. De beloning van 25 topbestuurders van Nederland... heeft weer het niveau bereikt van voor de kredietcrisis. Dus er is eigenlijk allemaal niks meer aan de hand. Dat blijkt uh, uit een onderzoek van de NRC Handelsblad... en een vereniging van effectenbezitters. En het gaat hierbij om bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen. En dan zien we toch dat uh, het gemiddelde salaris... van een aantal toppers in Nederland uh, zo uitkomt op 3,1 miljoen, geloof ik... Uh, exorbitant hoge bedragen, uh, dat hoef je geen mening te noemen. Dat is gewoon zo, uh, meneer Smit, u bent uh, vakmondsvoorzitter. Uh, dus ja, u gaat over werknemers, niet over bazen. Dus u kan vrij uitspreken. Wat vindt u <laughs> hiervan? Ik begrijp er helemaal niks van. Ik had gehoopt dat we wat hadden geleerd van de kredi kredietcrisis uit 2008. En nu blijkt dat het eigenlijk een griepje is. En we weer overgaan tot de orde van de dag. En ik vind het zo langzaam het iets pervers uh, krijgen. Dat er uh, zulke enorme verschillen gaan ontstaan. En uh, ik vraag mezelf ook altijd af... wat beweegt nou iemand om een stap harder te lopen voor een, uh, voor een bonus? Ik moet zeggen, ikzelf zit ik zo in elkaar... Ik heb wel eens een, in een vorige baan met mensen over gesproken. Ik hoef geen, geen bonus. Je kunt mij krijgen voor 100, 120 procent. Als je mij gewoon een goed salaris verdient. Ik ben zelf geeft, Ik ben zelf iemand die niet van half werk houdt. Dus ik loop geen stap harder als ik een, als ik een bonus zou krijgen. Ja, maar het rare is nu dat wij het er hier heel vaak over hebben. Ja. niet alleen wij, het hele land heeft het er heel vaak over. En de een zegt uh, pervers en, uh, de uh, oude Partij van de Arbeid heeft het ook nog wel Zei over uh, hoe exorbitant. was het? Sindictant, sanctioneel, zelfverrijking. Ja, ja. Was, uh, En daar had hij gelijk, in. Wim Kok, nog voordat hij commissaris was bij een van de grote bedrijven. toen had hij wat minder gelijk? Ja. Um, maar goed, Lodewijk de Waal die heeft het nog geaccordeerd. Ook PvdA. Is hij nog PvdA-lid eigenlijk, niet Samson? Ja hoor, hij is oh. nog PvdA-lid. Okay. Maar volgens mij hebben we inmiddels wel de staf uh, gebroken... met elkaar over uh, precies deze kwestie. Heel veel andere kwesties doet Lodewijk de Waal best aardig. En soms heel goed. Dit heeft hij verkeerd gedaan. Oh, ja. Heeft hij eigenlijk gesproken met de PvdA-top? Ja, dat denk ik wel. Ik ben niet zelf de top, hè, dus dan, dan word uh, oh, nee. ik dan weer niet bij. Oké. Okay. Nee, maar maar, maar heeft ik heeft wel wat over gehoord. Anders zou je dit niet zeggen, toch? Wij nee, ik ga ervan gebroken, uit. Maar met elkaar. Ik, nou ja... Ik heb er wat over gezegd en anderen in de partij ook. Uh, ook Lilianne publiekelijk Bloemen, overigens. Uh, ja, uh, op, op websites en volgens mij zelfs in dit programma. Dus onze, onze mening daarover lijkt me glashelder. Ja, maar goed, nou ja, goed, het was e even een onderbreking in, in mijn eigen vraag. Maar uh, het, het punt is eigenlijk wat ik wilde uh, op tafel leggen, is dat we het er zo vaak over hebben en dat het verder gewoon doorgaat, meneer Marijns. Ja, dus uh, inderdaad, al, ik denk toch zo'n 15, 20 jaar dat we het hierover hebben. Met tijd en wijlen wordt het dan wel eens een keer verlaagd of zo... maar dan binnen de kortste keer wordt het weer verhoogd. Dus we moeten het er niet meer uh, over hebben? Nee, we moeten het er niet meer over hebben. We moeten nu iets gaan doen. En uh, <laughs> ik denk dat uh, die kleptocrate tax die ooit uh, is voorgesteld door diezelfde de Waal... dat we daar toch eens maar eens uh, nadrukkelijk over moeten gaan denken. Maar, maar gaat het... de politiek daar eigenlijk wel over? Want dit zijn beursgenoteerde bedrijven, die nou, maken de, zelf de politiek, wel uit wat er verdiend wordt. Ja, zeker. Maar kijk, het punt is dat het hier als een ondernemer met zijn eigen geld en hard werken, veel verdiend vind ik dat prima. Maar dit zijn allemaal mensen exact. die institutioneel bezig zijn. Met andere woorden, die zitten in een dienstverband. Dat is helemaal niet hun geld waar zij mee ondernemen. Dat is andermans geld. En dit is gewoon, ja, ik vind een pure zelfverrijking... die je kunt aanpakken door middel van een hogere belasting. En daar gaan we wel over. Meneer Smeet, u spreekt ze nog wel eens, dit soort hoge mannen. Want u zit uh, uh, ook in de SER natuurlijk. Ja. Uh, en, en dit soort bestuurders praten ook mee in de SER. Wat zegt u tegen deze mensen? Ongeveer hetzelfde als wat ik hier net uh, gezegd heb. Heeft uh, veel zin. En wat zeggen ze dan? Nou ja, dan krijg je natuurlijk vaak verhalen terug van... ja, maar dat, uh, dat is internationaal, moet je dat zien. Dat hoort en, uh, zo. En dat, daar gaan wij niet over, de aandeelhouders gaan erover. En, uh, en wat zegt u dan? Ja, ik, ik geloof nooit zo in die verhalen van... als mensen tegen me zeggen, daar, daar ontkom je niet aan. Uh, volgens mij maken wij als mensen zelf de regels... en zijn we niet uh, zijn maar slachtoffers van regels. Ik heb ooit op INSEAD gezeten, waar mij zeg maar, dit hele verhaal van, uh, van Shareholders Value werd verteld in 1997. Dat was net in de opkomst van het hele verhaal. Ik heb toen voortdurend de vraag gesteld van waarom willen we dit? Waarom laten we dit toe? Is dit een wereld die we met elkaar willen? En dan is heel vaak het antwoord ja, dat is uh, niet tegen te houden. Dat komt, uh, dat komt over ons. Terwijl ik zeg van ja, hoor leiderschap vraagt ook om mensen die op een gegeven moment zeggen tot hier en niet verder. Hoe, hoe, hoe zou u dit aan uw leden uitleggen? Want dat lijkt me toch ook heel erg lastig. Uw leden moeten me, met van alles en nog wat minder... Nou, Neem een KPN, waar nu weer zeg maar vijfduizend uh, mensen uh, eruit moeten. Een, een, een CEO die net uh, twee weken aan de gang is. Reorganisatie per reorganisatie geweest daar. S sterke start. Een uh, sterke start. is waarschijnlijk ook het moment waarop je dat het beste kunt doen, maar... Uh, um... Ja, wat, wat, hoe leg je dat uit aan mensen wiens baan op de tocht staat? Ja. En uh, de beloning uh, is, is tegengesteld. Hè? Dus deze man die krijgt er een geweldige bonus voor, bij wijze van spreken. Terwijl het werk van heel veel mensen op het spel staat. En dat evenwicht dat raakt wat mij betreft zoek. We ja, gaan ook 20% nogmaals, procent, uh, salarisverhoging eisen als ja. zij 20% krijgen. Ja. Dat ik, is ik natuurlijk ook wel eens grappenderwijs... Ja. en zo'n beetje aan de borreltafel gezegd. Ja. Maar het uh, uh, zou mijn liefding waard zijn als, het een keer, als je dat een keer ja. doorzet. Gewoon die consequentie nemen van... oké, okay, als ze aan de top 20% ja, extra erbij ja. nemen in crisistijd, ja. dan willen wij dat ook. Ja. Nou, dat kan natuurlijk niet, dat weet iedereen. Ja. Dan nou, dan gaat het ja, hele feest niet door. Maar, maar niet goed, uh, goed idee. Nee, nou, ja. die 20 voor iedereen ja. erbij. Ik vrees dat KPN ja. dat niet overleeft. Ja. Maar, maar dat betekent dus dat die bonus van die topman ja. naar beneden ja. gaat. bij KPN-gevallen is, met ik las het laatst ergens in de krant. Het wordt, werd voorgesteld, prima bonus naar de, naar de topman... maar dan 500 euro netto voor alle werknemers ook. Of wat dan ook, Of een symbolisch bedrag. Nou ja, zou dat iets zijn wat u zou kunnen voorstellen? Wat u zou durven voorstellen? Nou ja, wat daar terug moet komen is ook het besef dat je met elkaar... samen maar verantwoordelijk voor die organisatie bent. En iedereen speelt daar zijn eigen rol in. En ik vind het begrijpelijk dat de een uh, meer verdient dan de ander. Dat heeft ook met verantwoordelijkheden en belasting te maken. Maar dit vind ik gewoon pervers worden. Nee, nee, maar we... ben, maakt u er een ja? strijdpunt van? Dat is eigenlijk de vraag. Ja. Nou, ik vind dat ik uh, redelijk uh, uitgesproken ben, uh, zoals ik het nu over zeg. Ja. Uh, nou, zo, onze... zo zegt u het nu. Maar ja. gaat u er ook Breng iets het aan het doen? naar de tafel. Ja. Nou, dat, die de tafel. dat is een, een, een, een goed punt, ja. Ja, ja maar, maar, nou, een goed nou, tot punt. Maar gaat u het, dan, u het ook doen? Ja, tot nu toe hebben we daar nog geen, geen, niet echt een heel hard punt van gemaakt. En, en, dus? en dus? Nou, dat zou kunnen. dat we, ik bedoel, Daar ga ik niet in mijn eentje over. Maar ik vind, wat ik, wat ik net uitspreek... En uh, dat zal zeker een keer aan de tafel komen... waar, waar we met elkaar in gesprek ja, zijn Ja, maar over bent u toch nog een beetje voorzichtig? Ik zal zeker een keer aan de Ja, maar nogmaals, daar ga ik niet in mijn eentje over. Ja, maar het dus zou een, een voornemen van u kunnen zijn. Van mijn de volgende voornemen keer doe is om, om hier maar eens een keer met elkaar over in gesprek te gaan. Ja. En dat is dus dat is wel... Aardig, hand, dat is één ding. Kijk, uh, Jan ze zei net, en ik snap dat ook wel... bijna moedeloos, we houden erover op, want dat werkt niet. Ik vind dat we er zoveel mogelijk over moeten hebben. Omdat uh, de wetgeving... Nee, ik zei nou, moet, nee, <laughs> nee, niet, niet lullen, Samson. <laughs> ik... ik zei, we stoppen met lullen, ja, we, gaan we gaan wat doen. Iets doen. Die woont allebei... op van jou, die had er iets aan kunnen doen... Ja, die heeft dat niet gedaan. Ja, nou, niet snap meteen, zo, niet meteen zo gepikeerd doen. Ik, ik bedoelde dat we allebei ik moet Juist doen. citeren. Ik bedoelde allebei, want die wetgeving, die kleptocraten tax die je terecht uh, aanhaalde, hebben onlangs een motie aangenomen... om bonus ze voor 100% te belasten. De Doe PVV maar. schrok er zelf van, maar uh, ze heeft er ook ja. voor gestemd. Dat zouden we kunnen doen. Ja, alleen belastig misschien... is. In deze, ja, in de, het gaat precies. niet om bonussen. Nee. Dit zijn nu gewoon de vaste salarissen. En dan verzinnen, salarissen. Ze dus, verzinnen ze dus toch weer wat nieuws. Want bij NUON hebben we dan gezien... oh, u mag geen bonus meer uitkeren. Nou, doen we het vaste salaris, maal twee. Ja, wat nou, een schandalige truc is dat. Met, met 70% verhoogd. En dan, en dan ja. kunnen dus vakbonden in, in het geweer komen. Daar hadden we het net al over. Oh, maar ook gewoon mensen goed. kunnen in nou, het geweer komen. Bij ING hebben we het gezien. Iedereen boos, iedereen belde, iedereen dreigde zijn rekening uh, op te zeggen. Ik had ook nog zo'n postbankrekening die inmiddels een ING-rekening is geworden. Allemaal dreigen met opzeggen en hop, daar ging die bonus. Ja. Weg weer. Kan bij NUON ook, dat is dan weer een voordeel van de marktwerking. Je kan allemaal weg dus bij NUON als je dat Dus wat is dan de oproep wilt. betreffende NUON? Nou ja, laat, laat weten wat je van die bonus vindt. En met andere woorden, dus... bel een ander energiebedrijf. Als je, als je denkt, die bonus pik ik niet. Of dat hoge salaris pik ik niet. Dat, dat mag, dat kunnen mensen doen... Politici moeten hun verantwoordelijkheid nemen. We hebben die motie aangenomen. Wij willen ook dat die wordt uitgevoerd. Eh, vakbonden kunnen hun verantwoordelijkheid nemen. Oudpolitici kunnen er af en toe strenge dingen over zeggen. En dat heeft zin. Maar e maar en mensen concreet. kunnen zelf ook wat doen. En even concreet, dat is de concrete oproep die u vandaag doet. Zoek een andere energieleverancier als dit je niet bevalt. Als dit je niet bevalt. Als je denkt, nou prima salaris, die ja. man die, uh, mag ermee wegkomen. Geen enkel probleem. Dat, dat is een opvatting die je ook mag huldigen. Maar als je vindt, ik vind dit een, een wanstaltig salaris... voor een prestatie die... Jan Rijnissen zei het net al terecht, het is gewoon in dienstverband. En nu is nog bijna gewoon een nutsbedrijf. Sterker nog, het is een staatsbedrijf, okay. het is alleen van de Zweedse staat. U heeft, u heeft Zoveel salaris gemaakt. hoort daar niet. En meneer Smit, u gaat het uh, inbrengen nou ja, laatste... in de onderhandelingstafel. Nou, dat gaat me nu op dit moment even oh ja. te ver. Nee, maar, dat is ook zo. Dat he, dus, uh, u probeerde het nog even. Ja, keer. Ja, ik vind dat, dat is ook uw uh, goed recht. CNV heeft de vorige, voor een paar weken geleden wel een punt gemaakt. door demonstratief weg te blijven bij het afscheid van de scheepbouwer. Daarmee een signaal uitzendend. Voor ze hier, uh, dit nemen we niet voor onze kap. Van KPN. Is het feestje wel doorgegaan? Ja, het, ja. <laughs> het feestje is wel doorgegaan, ja. Maar daarmee laak, maak je wel duidelijk van. Hoor, dus dit is gewoon, wat ons betreft, uh, te gek. En, uh, nou ja, ik ga daar. Uh, ja, hij uit. ging weg. Weg als iemand weggaat is geen. Uh, Verzet staat, ik zeg ook niet dat daar de wereld van omvalt... maar het geeft in ieder geval wel aan dat bij ons wat dat betreft... het besef bestaat van, hoor jongens, dit kan zo niet. Ja, maar dus als, als samenvattend voor ons... we hebben het persbericht nog niet kunnen uitschrijven... is dat u in ieder geval verder wil gaan dan boer roepen. <lacht> <lacht> je daar toch gewoon een uit ja. van. Wil, je kunt er toch gewoon ik, een vak ik, nu hard in je mond over ja. open doen... en ja. zeggen... Nou. Wordt dit niet veranderd, ja. dan passen wij onze cao-eisen aan. Of we roepen een staking uit, of weet ik veel wat. Ja. Maar doe iets. Goed. Ja. Het boelroepen hebben we gehoord. We pakken nog even één ander onderwerp erbij. Uit het uh, Algemeen Dagblad, het AD. Interview met minister uh, Gert Leers over het uitzetten van asielzoekers. Er is een nieuwe zaak um, op het moment die uh, actueel is. Uh, na het Afghaanse meisje Sahar, waar we alles van af weten natuurlijk twee nieuwe meisjes, twee Afghaanse zusjes, 15 en 18 jaar, zijn hier ook al negen jaar moeten worden uitgezet. Van minister Leers. En GroenLinks wil dat de minister daarmee wacht totdat de Kamer erover heeft gedebatteerd. En ja, aan de orde is natuurlijk die term verwestering. In hoeverre zijn deze meisjes verwesterd? Ja of nee? Meneer Smit, uh, minister Leers, is uw partijgenoot? Ja. U was uh, tegen de samenwerking met de PVV. U heeft tegengestemd op het uh, beruchte uh, CDA-congres. Was dit nou precies de situatie waar u bang voor was? Ja, dit is precies de situatie waar ik bang voor was. En dus? Dus blijf ik uh, bij mijn stemgedrag van, uh, van het congres in oktober. Maakt ik niet over... veel uit, hè? Nee, nee dat, dat En blijf ik duwen op mijn eigen partij van mensen. Je moet je niet in de, in de houtgeer laten nemen door die gedoogpartij. En uh, blijf wel trouw aan je eigen verhaal. En net zoals het verhaal van, van dat meisje Sahar. Ja, ik vind. Ja, dat kun je gewoon niet zo over rekening nemen. Dat is, uh... u, u vindt dat hij, dat hij in de houtgreep is genomen door de PVV? Nou, hij, het... hij trekt namelijk in dit uh, interview ook het boetekleed aan. Hij zegt, ik heb Wilders te snel gedemoniseerd... op basis van zijn denkbeelden. Ik kende hem niet persoonlijk. Hij blijkt een plezierige en betrouwbare vent. Dat, dat, dat hoor ik regelmatig kabinetsleden zeggen... waar het gaat om het houden aan afspraken die ze gemaakt hebben. Maar dat is iets anders dan... een plezierige man kan ook ideeën erop nahouden... die ik minder plezierig vind. Maar ik vind gewoon dat... Los van wie dat ook roept. Maar op dit moment is bij uitgesproken varen... elke avond ook of elke keer een. We nemen afscheid van. Nou, als je die verhalen leest, dan hoor je zeg maar, een heel Nederlands meisje of jongen hoor je het verhaal vertellen. En op het laatst komt dan in beeld uh, om wie het gaat. En ik denk: ja, dat kan toch niet? Ik bedoel. Wat dan ook fout gegaan is, in welke procedure dan ook... maar je kunt daar die kinderen niet het kind van de rekening van laten worden. Dat en op welke ook. manier praat u daarover binnen uw partij? Ik heb regelmatig gesprekken. Ik ga natuurlijk niet uh, over dat uh, integratiebeleid... maar als ik praat oh, in het algemene zin met, met partijgenoten, leden van het CDA... dan heb ik het erover eens, Ik snap dat wij uiteindelijk in deze regering zijn gestapt. Uh, daar ben ik op zich ook uh, uh, niet mordikus tegen. Ik heb willen meewerken aan een substantiële minderheid... om duidelijk te maken dat we hier niet zomaar in het avontuur stappen. Uh, maar ik zeg wel, keer: hoor eens blijf trouw aan je eigen uh, principes en je eigen verhalen. Want Laat dat je doet het schijzelen. CDA niet, op deze manier, zegt u nou, daarmee? Nou, dat risico bestaat zo nu en dan. Het wordt natuurlijk ferme, jonge, stoere taal uitgeslaakt, uh, uitgesproken. En uh, ja, ik ben wel uh, van de richting van... zorg ervoor dat je, je met name ook je sociale gezichten overeind houdt. Ja, en dat, dat kan ook zichtbaar, zichtbaar worden op dit soort uh, dossiers. Ja, de, wel, de, toch om dat nog even te vragen... omdat u zo toch een prominent CDA bent ja. ook... Um, uh, wat vind je eigenlijk dat, dat die CDA-fractie dan zou moeten doen... in zo'n kwestie als wat nu voor ligt? De komende week worden die meisjes uh, opgepakt waarschijnlijk. En uh, uh, worden uitgezwaaid op Schiphol. Ja, nou, we hebben dat bij de kwestie van zijn ook gezien. En gelukkig heeft de minister Leers ja. op het laatste moment... Ge gebruik gemaakt van zijn discussionaire bevoegdheid. en dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft, hij heeft iets belangrijkers gedaan. We waren blij met uh, dat haar mocht blijven. Maar vooral blij met het feit dat hij uitvoering leek te gaan geven, ja. lijkt te gaan geven... zeg ik er nog steeds bij, een beetje streng... aan een aangenomen motie van de Partij van de Arbeid en ChristenUnie... over de zogenaamde worteling in de samenleving. Ja. Kinderen die hier langer dan acht jaar... Dat is in de dit geval toevallig dat, dan hè? ook nog... Ja, zij noemen dat dan verwesteren Nou goed, geworteld in de Nederlandse ja. samenleving. Dat is, ja. Misschien hebben we het dan wel over hetzelfde. Maar het gaat en met harde criteria... of je moet er toch af en toe getallen aan plakken. Acht jaar hier, uh, kinderen tot achttien jaar. Als je al zo lang hier bent... Um, dan mag je die kinderen niet te dupe laten worden ja, van okay. eigenlijk falend asielbeleid. Want we hebben er gewoon veel te lang over gedaan. Dat, daar vallen deze twee meisjes onder. Dus uh, Gert Leers, uh, volgens mij... Conform zijn belofte die idee deed aan Sahar en aan al die anderen... hoeveel dat er precies zijn, weten we niet. Maar deze vallen daar wel onder. En wij zullen de heer Leers daar ook aan willen houden. Heel even kort nog, Jan Marijnissen hierover. Uitzetting van deze meisjes. Hoe kijkt u er tegenaan? Ja, wat ik hier bizar aan vind, dat is dat we eerst over die Sahar praten... en nu praten we weer over twee andere meisjes. Ik bedoel, er zijn er schrik, een paar honderd of zo. Er zijn er zo'n 400 keer moeten er opgewonden ja. over gaan zitten doen. Kijk, wat er volgens mij <coughs> aan de hand is... Dat is dat als je een immigratiebeleid hebt... moet je ook een uitzettingsbeleid hebben. Want anders heb je geen immigratiebeleid. Dus er zijn criteria waaraan voldaan moet worden. Wat nou het probleem is, dat is dat de overheid zelf... die procedures zo ontzettend lang laat lopen... dat er dit soort toestanden ontstaan. En dan moet je dus eigenlijk op oneigenlijke gronden... lees Verwestering moet je zeggen, nou nee, we gaan toch de regels nu even aanpassen. En wat ik dus eigenlijk ongepast vind in deze, al deze discussies... dat is dat we elke keer het over individuen hebben... in plaats van dat we dat gewoon categorisch oplossen... Er moet gewoon een goede regeling nou voor, voor willen gewoon, pleiten. Zegt. Dat in de Kamer daar nu eindelijk eens een keer consensus over wordt. En dat de minister of staatssecretaris het gewoon netjes oplost. Oké, okay, ja. nou tot slot nog even, uh, meneer Smit. Wat verwacht u van uw eigen partijgenoten in de CDA-fractie? Nou, Kommeren. dat ze heel goed kijken naar deze zaken. En als, als het echt kan uh, voorkomen dat deze meisjes uitgezet worden. Niet alleen, zo, niet alleen deze twee, maar dat ben ik met Jan Marijn eens. Je kunt het niet maken om kinderen die gewoon echt helemaal Nederlands zijn geworden, door wat uh, van falend asielbeleid en ook, om die naar landen toe te sturen waar die kinderen gewoon zijn. En dan zou het toch een oplossing zijn om te zeggen, als je daar als overheid gewoon langer dan acht jaar over doet, uh, dan, is de dan is je kans om ze er nog uit te werken, want soms wil een kabinet dat, die is dan verkeken, klaar. Dus in feite zou je het kunnen toevoegen aan de regels ja. die je hebt. En ik ben het met Jan Marijn eens. Je moet het veel sneller doen. Dat lukt helaas niet altijd. Nou, dan kun je ook een regel maken dat je zegt... als we er met z'n allen langer dan acht jaar over doen... en er zijn kinderen in het spel, dan is het klaar. Ja, dat is ook al lang, hoor. Ja, ja. zie je dat dus ik eigenlijk. Laten ja, we niet over termijnen gaan praten. Nee, Oké. Okay, nou de punten we we, zijn duidelijk. We praten zo uitgebreid verder. Maar we kijken zoals altijd natuurlijk even terug op de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Het was een week van nee zeggen en ja doen. U weet het wel, dat wat politici altijd wordt verweten. De PVV is en blijft tegen de ISF. Wij, wij zien niets in uh, deze uh, ongelooflijke dure uh, optie. Maar hoe je het met of keert. Wij gaan wel voor het tweede testtoestel stemmen. Want daarin gaan we om. Want wij staan voor onze handtekening. Je belofte aan de kiezer niet nakomen. Wordt ook wel eens kiezersbedrog genoemd, maar dat is oude politiek. Maar als je dat bedrog eerlijk en open toegeeft, noemen we het nieuwe politiek. De schuld aan je voorganger geven is dan weer oude politiek. Vooral als dat een voorganger is van 20 jaar geleden. Het is gelijk de belastingen, waaronder het kwartje van Kok... Die zijn natuurlijk fors. Het kwartje van kok. Een extra belasting op rijden. Dit kabinet moet er uiteraard niks van hebben. Maar inderdaad, u begrijpt het al? Ik zeg, de PVV is altijd een voorstander om die accijnzen wellicht in de toekomst naar beneden te doen. Maar afspraak is afspraak. We zitten met 18 miljard bezuiniging. Dus op dit moment zit dat er helaas niet in. We gaan het doen, maar nu even niet. Les 1 uit het handboek van de politiek. En boel roepen tegen de sheiks heeft ook geen zin. Nou, ik denk niet dat ze in Saudi-Arabië-stijl achterover slaan... wanneer de minister van Economische Zaken uit Nederland komt... Tellen, dat de prijs naar beneden moet. Ja, het is een hard vak, de politiek. Vooral omdat politici op alle vragen een antwoord moeten hebben. Kan ik deze website ook in mijn browser openen? Dat, uh, nee, ik denk het niet. Nee. En nog een les uit het handboek. Belangrijke besluiten worden altijd genomen achter deuren... die voor anderen gesloten blijven. Maar ik ja, doe nog veel op. meer in de achterkamertjes... wat u misschien helemaal niet weet. We gaan even rechtop zitten. Wat doet die Rutte daar in dat torentje? Hij zat er ook niet alleen met een statenlid. Hij zat er met mij samen. Het zou gek zijn als hij er alleen had gezeten met een lid zonder mij. Dat zou voeding hebben gegeven aan raar geruchten. Rare geruchten. Gevoelens, geritsel, geregeld. Speelt allemaal een rol in de politiek. Het echte oude Hollandse radijsgevoel is een beetje aangetast. En dat is vervelend. Dat Hollandse radijsgevoel, wij hebben het nooit geweten. Maar het raakt ons allemaal, zeker nu het blijkt te zijn aangetast. En met emotie heb je rekening te houden... En heeft ook de politiek rekening te houden. Want dan is emotie een feit. Feiten, emoties, leugen en bedrog. De Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Achterkamer. Wij blijven positief. Al was het maar omdat het Pasen is. Maar Wils is een weg. En ik uh, ben nu ongeveer een jaar Kamerlid. En nog steeds wel zo naïef genoeg om te denken. dat ik nog wel wat kan veranderen in de wereld. Tros, Radio 1. 22 minuten over 11. En u luistert naar Troskamer Breed met vandaag aan tafel... Uh, SP-voorzitter Jan Marijnissen, Partij van de Arbeid, Tweede Kamer... Diederik Samsom en CNV-voorzitter Jaap Smit. Meneer Smit, om maar met u te beginnen met de actualiteit. Ja. Uh, uh, het pensioenakkoord. Uh, vorig jaar juni werd er een principeakkoord, hebben wij begrepen... gesloten tussen het kabinet, uh, werkgevers en... Werknemers en de sociale partners over de pensioenleeftijd en een welvaartsvaste AOW. Dat akkoord is nog steeds niet ondertekend, met name ook omdat een aantal bonden binnen uw concurrerende vakcentrale de FNV dat eigenlijk helemaal geen goed akkoord vinden. Vindt u dat uh, uh, zorgelijk dat dat opeens uh, hapert die ondertekening? Ja, dat is zorgelijk. En waarom? Omdat, uh, omdat ik van overtuiging ben en dat is het CNV, dat dat akkoord er nu moet komen... nadat we nog een aantal losse einden aan elkaar geknoopt hebben... maar helemaal de voortgang van die onderhandelingen op het spel zetten... dat brengt niet alleen dat akkoord in gevaar... maar ook gewoon de wijze waarop we in dit land met elkaar op een goede manier... tussen werkgevers, werknemers en overheid moeilijke problemen oplossen. Waar ligt het aan dat het zo op losse schroeven staat? Dat heeft naar mijn idee met een paar dingen te maken. A, er is een heel aantal verhalen ontstaan rond het pensioenakkoord. Het is een ingewikkeld dossier. Dat, maar maanden... we gaan het heel eenvoudig uitleggen Precies. vanmorgen. Nou, ik, kan me dus, ik kan me dus heel goed voorstellen dat um, veel mensen denken... er is nu zoveel over gesproken en zoveel over geschreven. Het zal wel niet deugen. Dan gaan er verhalen ontstaan over met name... Um, die zekerheid die is totaal verdwenen. Uh, dat betekent dat je in feite als je het in een metafoor moet zeggen... ik kom straks in een huis te wonen waar ineens het dak vanaf kan waaien. Dus geen garantie betekent dus ook het risico dat je met nul eindigt. Dat is de beleving van de mensen. Nou, die is wat mij betreft onterecht. En het laatste punt wat heel erg sterk speelt in de beleving... is dat alle risico's neergelegd worden bij de werknemers. en Dat de ja. werkgever als het ware is een lachende derde ertussen uitknijpt. Ja, maar dat punt van die garanties is met name natuurlijk wel de kritiek van die bonden... en de zorg van heel veel mensen die ja. hoopvol naar een, een goed ja. uh, pensioen kijken. Ja. Want dat wat ze aanvankelijk beloofd is en waar ze premie voor betalen... dat is als zodanig niet gegarandeerd. Er zit ook wel degelijk een risico bij die werknemer. Er zit ook natuurlijk... we zullen met elkaar de risico's van de veranderingen moeten nemen. Ja, Men... maar laten we even wel zijn... als je kijkt naar het systeem dat nu uh, een nominaal heeft met garanties dus... Mm. In de afgelopen periode is gebleken dat die garanties niet waterdicht zijn. En dat we al afhankelijk zijn van een aantal ontwikkelingen ook op de beurs. We zijn, we zijn gaan beleggen op de beurs om met name de indexatie van die pensioenen ja, mogelijk nu, te maken. Maar ja. nu hebben die mensen het idee dat in het akkoord staat. dat er afgesproken wordt zwart op wit. De garanties zijn niet waterdicht. Dat klopt. Nou, dus dan hebben die mensen toch reden voor ja. zorg. We kunnen wel een systeem maken met garanties. Alleen zullen we dan bij ongeveer de, de, de halve week moeten werken voor ons pensioen. De, het verhaal wat achter dit akkoord zit. is door het accepteren van een overzichtelijk risico. Ver, vergroot de zekerheid dat je een geïndexeerd pensioen kunt, kunt ontvangen. Ik vind het een heel ingewikkeld verhaal, moet ik ook. eerlijk zeggen. Dat is het ook. Dat is Het, ook. Maar als het je is na... toch logisch dat mensen dan zeggen... ja, daar ga ik niet mee akkoord. Nee, dat is niet helemaal logisch. Het heeft te maken met de manier waarop je dat verhaal ook vertelt. Als je kijkt in moet, het, in... da, dan moet u het beter uitleggen. Is dat dan het antwoord? We gaan het beter uitleggen. Het moet inderdaad beter uitgelegd worden. Ja, dat klopt. dat klopt. Het moet beter uitgelegd worden. Het verhaal is dit. We zitten nu in een huis waar een aantal regels geldt. Die, ertoe, uh, die ons uh, verplichten om ingrepen te nemen. Ingrepen te, uh, te doen plaatsvinden. als met zo'n beursval. die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. waarbij je op de meest ongunstige momenten. Uh, transacties moet laten. Uh, dingen moet verkopen. waardoor uiteindelijk de, de, de pot veel kleiner wordt. Dus met andere woorden. Dus wat worden wat, nu zo wat gestrengen... heel even voor de duidelijkheid. We hebben het erover dat de pensioenfondsen beleggen hun geld... en als het slecht gaat op de beurs, dan verliezen ze daar geld op. Ja. En dat is dus heel erg slecht voor het kapitaal... wat in de, in de grote ja. pot zit, zeg maar. Maar het toezichtskader, zoals het heet... Hè, met de regels die de Nederlandse bank en anderen ontstellen... zegt je moet 97,5% zekerheid bieden te allen tijden. Dat wil zeggen dat je te allen tijden, ook als de beurs een stuk naar beneden gaat... moet zorgen dat je aan die dekkingsgraad kunt voldoen. Dat is een hele strenge eis. Die, die zorgt ervoor dat je in feite op het meest ongunstige moment... ook een aantal van die aandelen moet verkopen... in plaats van te wachten tot de beurs weer stijgt. En nou zegt het plan, die regels moeten worden bijgesteld. Juist. En dat, dat kan alleen maar als je... Uh, niet meer spreekt van uh, spijkerharde garanties... maar van een, zeg maar, een aan zekerheid uh, waarschijnlijkheid. En daarmee worden de risico's neergelegd... bij de mensen die uiteindelijk het pensioen nee, moeten krijgen. dat is dus niet helemaal waar. Meneer ik knikt. Ja, maar dat is niet helemaal waar. U zegt het is niet waar. Nee. Die dat is niet helemaal waar, dus wel een beetje waar. Dat, dat, dat, dat risico ligt nu ook al voor een deel bij de werknemer... maar het beeld dat is ontstaan is dat de werkgever daar niets meer mee te maken heeft. Dat is gewoon niet waar. Aan de CAO-tafel zal nog steeds onderhandeld blijven worden... over de pensioenpremie, de bijdrage die de werkgever levert. En ik heb zelf onlangs voorgesteld... en ik heb ook begrepen dat ze daartoe bereid zijn, de werkgevers... bouw nou een soort hardheidsclausule in... waarmee je duidelijk maakt dat je inderdaad niet... Je handen ervan aftrekt, uh, zoals dat nu gesuggereerd wordt. Jammerijnen zucht. Nou, ja, het zijn ontzettend veel woorden. Kijk, we hebben het beste pensioenstelsel van de wereld. Laten we dat behouden. Dat is volgens mij begrijpelijk voor iedereen. En er wordt ook door iedereen in de wereld erkend dat wij het beste pensioenstelsel ja. hebben in Nederland van de wereld. Natuurlijk hebben de pensioenfondsen problemen gehad door de financiële crisis, maar die zijn wel lang weer te boven. We zitten al miljarden in de bezittingen van de pensioenfondsen hoger dan bij het begin van de financiële crisis. Dus de urgentie om te gaan rommelen aan het beste pensioenstelsel ter wereld... is er niet meer. Ja, dat is niet waar. Ten tweede, nou, ja, ik heb aanzienlijk minder woorden nodig... de risico's worden wel degelijk alleen bij de werknemers gelegd. Die werden vroeger gedeeld door werkgevers, werknemers en gepensioneerden. Nu worden ze alleen gelegd bij de werknemers... Dus daar is een allerlei reden voor mensen om daar tegen te zijn. En met betrekking tot de garanties... ja, ik vind inderdaad dat mensen garanties mogen vragen... op het moment dat ze geld inleggen. Simpel. Houden wat we hebben. Want we hebben de beste pensioen zelfs ter wereld. Ik wil toch even van u weten... waar maakt u uit op dat die risico's wel alleen maar bij de werknemers liggen? Want Smit zegt dat het niet het geval is. Nou, hij ontkent dat niet. Hij zegt, nu hebben werknemers ook al een deel een deel van de risico's... maar straks krijgen ze alle nee, risico's. Nee, ik zeg dat dit risico ook bij die werk werkgever blijft liggen. Nee. Nou, dat is wel het geval. Omdat nogmaals aan die CEO, Er is afgesproken dat die premiestijging niet omhoog, die premie niet omhoog gaat... op basis van een hogere levensverwachting. We leven langer en de vergrijzing slaat toe. We moeten zorgen dat we niet nog meer aan ons pensioen moeten betalen... om dat prachtige systeem in stand te houden. Nou, daarvoor is afgesproken dat we dus iets langer werken... om die klap op te, vallen, op, op te vangen. Maar de werkgever blijft nog steeds verantwoordelijk... voor zijn deel van het pensioen. En ook aan de CAO-tafel blijft dat een punt wat besproken wordt. Ik snap die, die, die, de, zeg maar, dat gevoel wel. Ik ben, ik ben zelf ook een spader van mijn eigen pensioen. Dus ik denk natuurlijk ook over, nou, wat, wat, wat speelt hier? Nou, dat maar je er niet zoveel zorgen over te maken. Nee, maar het verhaal... Jan, het is niet waar dat als we zeg maar, nu even niks doen... Als we nu niks doen dan betekent dat in ieder geval voor veel van mensen. Dat is de mantra van het kabinet, joh. Dat is de mantra van het kabinet. Een vakbeweging moet onafhankelijk denken. Net zo goed als die die nu ombaas moet aanpakken. Moet je hier nou ook niet dat werkgevers en dit kan je rechtse verhaal van het kabinet blijven herhalen? Dat is je rol. Dat is echt flauw, wat je nou zegt. Jouw leden worden hier direct het slachtoffer van. Dan moet je dus tegen in opstand komen. En de vakbonden binnen de FNV doen dat gelukkig. Ja, mag ik wel iets niet Diederik Samsom. Vooruit te komen in die zin dat. Kijk, we, er moet wel iets veranderen aan Absoluut. onze pensioenen. Dat is inderdaad niet vanwege de crisis. Je moet gaan ook ook mee als Nee, nee, let op. Het is niet vanwege de crisis, dus daar heb je gelijk in, Jan. Dat hoeft niet. Maar het is vanwege de toekomst. Omdat wij inderdaad met z'n allen, godzijdank, langer leven... Juist. ook eh, meer kosten maken gedurende dat, dat, dat deel van het leven... En daar ook graag van willen genieten... moeten we iets aan onze pensioenen veranderen. Dat is waar. Maar wat niet moet veranderen... En dan kan ik wel weer meer met de FNV meevoelen... die zich op dit moment wat alvastarig wat opstelt. De, kritische bonden, de ja. kritische bonden. Wat niet moet veranderen... is inderdaad het beste aan ons pensioenstelsel... dat we de risico's eerlijk verdelen. Dat dus vind werkgevers, ik ook. werknemers. En inderdaad, dan heb je een heel technisch verhaal. Ja. En dat vind ik, ook, uh, ik vind het ook moeilijk om dat helemaal tot het einde toe te doorgronden. Maar wat ik ervan weet, en dat is toch best aardig wat... is dat het FNV wel een punt heeft... dat het op dit moment te veel naar de werkgevers neigt. En dan is het het recht van de vakbond... Ja. Uh, het, het, het risico, is, naar Zo, het risico ja. ligt het risico te veel gaat bij de werknemers. Naar de, en, ja, en het voordeel gaat te veel naar de werkgevers. Vindt... En, en dan en is dat... het het recht, of misschien wel de plicht van de vakbond... om op te staan en te zeggen, jongens, we, we trekken het nog een tandje verder. En ik denk dat die werkgevers dat wel in gaan zetten. Ja, maar dat heb ik, toch, dat en ik heb net gezegd. Nou, we Wij even. vinden dat ook. Alleen, ik zet daar niet mee het hele akkoord op het spel... Ik heb, laat ik zeggen, natuurlijk zullen wij ook niet een contract afsluiten... wat uh, de risico's eenzijdig bij werknemers ligt. Het enige wat ik wel wil zeggen is, de tekst moeten we eens even goed lezen. En hier en daar moet de, moeten de dingen anders gezegd worden. Want het beeld, het is ontstaan dat de werknemer volledig te pineut is, is gewoon niet terecht. En dus je moet of iets doen aan die communicatie erover... en bouw nog bij wijze van spreken een hardeidsclausule in... dan wordt mensen ook duidelijk van dat het gewoon niet zo is... zoals het nu als gesteld het autopsis, wordt wordt. En als China toch mag ik nog en... één wens inbrengen... en die Zang vind ik ook belangrijk, is de kleine pensioentjes. Want wat er nu dreigt te gebeuren is een bezuinigingsoperatie... en ik ga de techniek niet uitleggen... maar die gaat ten koste van de kleine pensioentjes. Wat bedoel je en wij, daarmee, nou, kleine Mensen pensioentjes. Die, die niet al te veel boven een AOW zelf inleggen ja, ja. voor hun pensioen. Uh, er zijn nog steeds mensen die alleen maar AOW ja. hebben. Dat zijn er gelukkig steeds dus minder. Omhoog. Maar er zijn veel mensen die een klein pensioentje daarboven willen opbouwen. En... Dit kabinet wil hakken, wil bezuinigen. En dat gaat ook met belastingmaatregelen. De vakbond kan ervoor zorgen. Beide vakbonden kunnen er nu in deze pensioensonderhandelingen voor zorgen... dat die kleine pensioenen ook behouden blijven. Eerlijk delen geldt dus ook hier tussen arm en rijk. Maar vergeet niet dat voor heel veel mensen is de AOW... het belangrijkste bestanddeel van de ouderdagsvoorziening. En een van de pijlers van dit pensioenakkoord... is dat die AOW welvarsvaster gemaakt wordt. En ja. dus omhoog gaat. Hou dat overeind. Ja. Toch, meneer Smit, het, het ziet er niet naar uit... dat het nou heel snel getekend gaat worden. Wat betekent dat wat u betreft als het nog lang duurt voordat er een handtekening komt onder dit akkoord? Nou, dat betekent zeg maar, dat uiteindelijk de, de, de discussie erover zal, zal blijven bestaan. En de discussie zal, dat heb ik vanmorgen op een andere zender gehoord... die gaat in toenemende mate ook gewoon over dit unieke stelsel. He, er zijn ook uh, uh, mensen die daaraan beginnen te twijfelen. En ik zou zeggen, ja, dit is een, echt een heel mooi pensioenstelsel... waarin ook solidariteit een belangrijk punt is. Overigens, ook als we nu en, niks zouden doen... dan zouden jongere mensen met name de rekening moeten gaan betalen... van het uit, uitblijven van ingrepen. Nou, dat willen we ook niet voor onze rekening nemen. Maar maak uw gedachten even af. Nou ja, dit ik, is ik vind... een mooi stelsel en daar gaat aan geknabbeld worden. Ben u bang voor? Nou ah ja, kijk, zoals aan veel dingen op dit moment getwijfeld wordt... maar ik zeggen, wij hebben een uniek stelsel uh, in, in, uh, in Nederland... waar in het buitenland met jalousine met gekeken wordt. Nou, door al die discussies die nu ontstaan en door een enorme vertraging van... breng je gewoon uiteindelijk wel een, iets waardevols in gevaar naar mijn idee. Dus ik vind dat wij met elkaar snel moeten komen tot een akkoord... waarin die punten die nu op tafel liggen afgerond kunnen worden... En dat we dan uh, uh, dat het huidige stelsel weer uh, toekomstbestendig maar maken. Maar betekent dat feitelijk dat u zegt dat er moet wel degelijk gekeken worden of er wel goed in is afgesproken ja. dat die werknemers meer garanties hebben dan wat er nu in staat? Dat zeg ik, ja, maar dat, heb ja. Ik, uh, dat, dat zeg ik inderdaad. Het moet duidelijker zijn dat het beeld wat nu is ontstaan... dat dat niet terecht is. En waar het terecht zou zijn, moet dat, moet dat gecorrigeerd ja, worden. Ja, want als het niet getekend wordt, dan bent u bang dat het kabinet... Hè, de minister ja, natuurlijk, uh, natuurlijk. Kamp heeft het al gezegd. Ja. Ik wil dat het er van de zomer ligt, ja. anders kom ik zelf met ja. een dingetje. Ja, ja dan, dan zijn we het ook kwijt. Hè. Dan, dan, uh, laat ik zeggen, pensioenen is, is uh, eigendom zeg maar, van werkgevers en werknemers. En die gaan daarover. Um, maar als ze, ze er zelf niet uitkomen, en ik hoop echt dat dat gebeurt... en verwacht ik wel dat dat gebeurt, want alle partijen willen gewoon dat dat akkoord er komt. Uh, maar ja, je, je moet je wel realiseren dat uiteindelijk dan wel van andere zijden... ingrepen genomen kunnen ja. gaan worden. En daar bent u bang voor? Natuurlijk. En, en ja, maar hij is toch er niet in? Maar, wat, dus maar, maar, maar reiden reiden toch het hele land. land? Ik bedoel, dacht ik dacht echt dat de vakbeweging zou toelaten dat Kamp... met een ingreep in de pensioenstelsel. Hey, laat me even uitpraten. Nou, of... maar, ja, ik bedoel, je bent zo lang aan nou, het woord, wel. laat mij ook even mijn zin afmaken. Rustig, ja. dat, dat, dat als Kamp met zo'n maatregel komt... dat jij dan, dat jij dan zegt van, oh, oké, okay, Kamp neemt de maatregel. Dat gaat de vakbeweging natuurlijk nooit accepteren. Nee, nee dat is ook zo. Nou, dat dan. Is een, ja. dus, dat, dat, en dus? Dat, nou ja, en dus, nou, nogmaals vind ik... we moeten hier met elkaar uitzien te komen. En dat willen alle partijen ook. Nou. Ja, maar, maar toch, ik heb toch het gevoel dat u denkt, het zit hem in de tekst. We moeten nog een beetje voor aan de tekst veranderen. Ja. ja, voor een deel wel. En, en niet in het principe. Voor dus een deel het zit het in principe je, staat u. Ja, nee, de, de uitgangspunten van dit akkoord wat er nu voor ligt is een uitwerking van het principeakkoord van juni 2010. Daarin zijn de uitgangspunten geformuleerd en daar heeft het FNV zich achter geschaard, daar heeft het CNV zich achter geschaard en MAP zich achter geschaard. Wat er nu plaatsvindt is een uitwerking van dat akkoord. Ja. Vindt, en, u de, de, vindt u de opstelling van de FNV uh, lastig? Of typeert u die opstelling eigenlijk? Ik heb dat getypeerd. Nou, dit, laat ik zeggen, wat er, er gebeurd is, wat ik noem in zeilerstermen er wordt een stormrondje gemaakt voordat je een lastig haven ingaat. En het is goed dat je dan eens even een rondje maakt... en kijkt van, hoor eens, voordat we die haven invaren... zijn alle dingen goed, goed afgesproken en is het allemaal duidelijk. Het is, nou ja, lastig in zover het... Um, um uh, nou ja, het, het brengt de discussie, als je nu uitkijkt, weer helemaal naar, naar het begin van de, van de hele discussie rond dit akkoord. En, uh... en misschien is dat ook wel de bedoeling van deze bonden die er niet meer akkoord gaan. Dat kan, dat kan. Nou, maar ik denk, ik denk om, om in zeiltermen te blijven, dat de FNV wat scherper aan de wind is gaan zeilen, en dat vind ik alleen maar heel goed, want ik denk dat daarmee het akkoord beter in balans komt beter in balans zou kunnen komen. Want ik kan niet helemaal achter in de alle achterkamer kijken. Dus, maar dat is het beeld wat ik ervan heb. Ik ben het eens met het feit dat, er, dat dit stelsel waardevol is... en behouden moet blijven. En dus dat we eigenlijk een akkoord zouden moeten hebben. Want Kamp die een ingreep gaat doen... dat wordt voor hem zelf ook echt helemaal niks. Dat, dat gaat echt een drama worden voor iedereen... En voor alle partijen, ja. en dan zullen ook de coalitiepartijen... zoals ze dat de afgelopen week elke keer doen... zichzelf doodschikken van hun eigen voornemens... en dan weer niks doen. Ja. En dat kan dus ook niet. De verleiding voor mij is heel groot om... bij wijze van spreken een wedstrijdje scherp... dan nog scherper in de wind te varen. Om uiteindelijk duidelijk te maken van... wij komen nog harder voor de belangen op dan de anderen. Ja. Wat ik ook zeg... we moeten ook met elkaar goed kijken naar wat er in het akkoord staat. En, uh, um, en uh, de, de kop erbij houden en zeggen... hoor ze uiteindelijk als we dingen hier en daar op een andere manier uitleggen. Die hardheidsklausuur inbouwen, mensen dat beeld kwijtraken... dat ze niet de klos zijn, dat is wat ik aan het doen ben. En dat ja. is geen kwestie van uh, laat ja, maar ja. varen, laat maar waaien. Ja. Maakt u zich eigenlijk... Uh, want u uh, vertegenwoordigt toch de belangen van, uh, van werknemers... en daarmee ook een deel van de sociale zekerheid... waar werknemers uh, op kunnen rekenen tot nu toe. Maakt u zich wel eens zorgen over... Uh, de, de uh, nogal scherpe plannen die het kabinet voorheeft met de sociale zekerheid en de toekomst daarvan? Jazeker. Laat, ze, laat ik zeggen, ik vind dat er heel veel ferme taal uh, gesproken wordt. Ik had gisteren nog een gesprekje met, uh, met Paul de Krom. En dat gaat er met name over die Staatssecretaris. De staatssecretaris, die, die Wayong-problematiek. Kijk, ik vind dat de oproep, handen uit de mouwen, uh, werken naar vermogen, vind ik op zich helemaal niet slecht. Daar worden mensen ook beter van. Maar als het zich alleen maar vertaalt in, in bezuinigingen op een uitkeringen... omdat je denkt dat ze dan sneller aan het werk gaan... bezuinigingen op uh, reïntegratie of integratie-instrumenten, uh, noem maar op... Ja, dan is het alleen maar roepen ga aan de slag zonder dat je die mensen perspectief biedt. En ja. daar maak ik dus groot bezwaar tegen. Ja, maar uh, Denkt hij er, nadat u hem daarover gesproken hebt nu plots anders over? Hij zal ongetwijfeld nadenken over wat ik tegen hem zeg, ja. Die uh, sociale zekerheid, ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de verzorgingsstaat en met de sociaaldemocratie. Meneer Samson. Um, AOW uh, is van Drees afkomstig, maar alles wat met de, met de verzorging van de zwakkeren te maken heeft, heeft natuurlijk te maken met de verzorgingsstaat. Die, die, die lijkt onder druk te staan. Staat daarmee ook de Partij van de Arbeid onder druk? Um. Ja, in die zin dat politieke partijen altijd een beetje onder druk staan. Dat is maar goed ook. Bij de Partij van de Arbeid is het al wel een tijdje veel. Uh, maar daar kunnen we ook wel tegen. Ja, het klopt. De samenleving. Uh, kijk, wij, wij zijn uh, een partij die uh, uh, opgericht zijn... om de samenleving bij elkaar te houden. Om solidariteit onderling te organiseren. Om mensen verbonden te laten zijn met elkaar. Zodat we ook samen in die toekomst ingaan. Op te komen en met, voor de zwakkeren toch op, ook? Ja, daarbij kom je, dat is namelijk de beste manier om op te komen voor de zwakkeren. Als we een, een beetje voor elkaar zorgen... Uh, en daar een overheid boven zetten die dat goed in de gaten houdt en die zorgt dat daar geen misstanden ontstaan. Dat is ongeveer in een simpele taal waar de Partij van de Arbeid uh, al 70 jaar of 65 jaar mee worstelt en mee bezig is. En dat wordt niet makkelijker als verschillen in de samenleving juist groter worden. Als individualisering oprukt. Overigens individualisering die ons met z'n allen veel heeft gebracht, ook veel geluk en, en vrijheid. Maar daarmee wordt onze opdracht niet eenvoudiger. Ja, maar u, uw partij bestaat dit jaar 65 jaar. Dat wordt straks 9 met. 9 met... februari bestonden wij 65 jaar. Precies. Dat nou, tot... dat wordt, op 1 mei wordt daar uh, uh, nog een beetje extra aandacht aan besteed. Bij 65 zou een vlaghapje kunnen zijn, hou je er meestal mee op. Ja, maar dat is nou net de essentie, dat doen we dus niet. Want we hebben er net de pensioenleeftijd van. Doen, last... We gaan een jaar langer doen. De flauwe opmerking was ja. eigenlijk bedoeld om te vragen... waarom is er voor u nog reden om door te gaan? Ja, dat er nog zo ongelooflijk veel te verbeteren is. Aan deze wereld en aan Nederland als, uh, uh, ook. Dus kijk, wat ik al zei, wij zijn opgericht voor een, om, een, om een sterkere en socialere... en, mag ik daaraan toevoegen, uh, schonere een slimmere uh, samenleving te bouwen. En daar is nog ongelooflijk veel werk uh, te verrichten. We hebben idealen. Uh, daarvoor ben ik in de politiek gegaan. Omdat ik denk dat politiek er toe doet. Maar daarvoor moet je wel macht willen organiseren. Dat doet een politieke partij. En dan moet je ze vervolgens die idealen ook in praktijk weten te ja, brengen. Toch? En uh, u zei net al, dat gaat uh, de laatste tijd niet altijd even succesvol. Nou, te meer reden om nog een tijdje vol te houden. Toch lijkt uh, heel veel van dat waar uw partij voor staat... langzamerhand te zijn overgenomen door uw partij, meneer Marijnissen, de SP. Nou, laat ik allereerst de P de van PvdA feliciteren. <laughs> ja, 65 <laughs> dat jaar. Dat mag het hele jaar. Respectabele <laughs> leeftijd, wij zijn bijna 40 jaar oud. Um, nee, de, de, de, de traditie, maar... kijk, zij komen voort uit de SDAP. En in de periode van de SDAP uh, was er in Nederland echt sprake van fysieke strijd bijna voor de acht uren dag, voor uh, bescherming, voor de veiligheid op de werkplek... Uh, cao's, uh, enzovoort, enzovoort. En, uh, de, de, en de vakbeweging en de Sociaaldemocratie democratie in zijn geheel, dus inclusief de Partij van de Arbeid... hebben in die periode ontzettend veel bijgedragen... aan het geluk van gewone mensen... en de perspectieven voor hun kinderen. Na de oorlog is het Partij van de Arbeid geworden hebben toen lang nog in het beginselprogramma van de jaren zeventig uh, staan... Uh, hun socialistische aangehoogdheid, zal ik maar even zeggen. En dat is <coughs> eigenlijk na Den Uil is dat afgekalfd... en is de Partij van de Arbeid ideologisch in ieder geval... meer en meer uh, in het liberale kamp terechtgekomen. Het is uiteindelijk ook echt uitgesproken door Wim Kok... die zei, ja. we laten de ideologische veren vallen. Ja. Uh, en hij heeft in die toespraak nog wel meer gezegd... Uh, maar het komt erop neer dat eigenlijk sinds Lubbers 3... toen Kok uh, minister van Financiën werd... maar eigenlijk al voor die tijd ook op lokaal niveau... Uh, een totaal andere koers bij de Partij van de Arbeid is gaan waaien... waarbij men zich toch heel erg... Uh, bij de tijdgeest heeft aangesloten. En die tijdgeest was een neoliberale tijdgeest. Ja, daarom zei ik al: de... uw partij heeft heel veel van de idealen. en van de leden daarmee ook. van de Partij van de Arbeid overgenomen. Nou, wij nemen geen idealen over. Ik bedoel, de PvdA ja, vooral. zijn eigen idealen koesteren, dat doen wij ook. Uh, en dat leidt ertoe dat we soms kunnen samenwerken. En zeker als het in de oppositie zit, dan gaat dat wonderwel goed. Maar zodra de PvdA. in de coalitie zit, dan wordt het aanzienlijk moeilijker. Dat hebben we natuurlijk gezien onder kok. Ja, heel veel. Uh, maatregelen waarvan we nu toch eigenlijk, uh, als we terugkijken, moeten zeggen dat hadden we misschien beter anders kunnen doen. Ik denk bijvoorbeeld aan de NS, uh, maar ook de verslechtering van de spoorwegen. De verzelfstandiging van de spoorwegen bedoel je daarmee? Uh, al dat soort dingen, die zijn natuurlijk onder paars allemaal tot stand gekomen. Ja. En met een sociaal-democratische premier had je iets anders mogen verwachten. Ja, hoe zou u de Partij van de Arbeid nu in deze fase, zij het in de, in de zijbeuken zou ik me zeggen, hè, aan de zijlijn, want het zit niet in het kabinet, maar dan toch, hoe zou u die partij nu? Uh, uh, omschrijven? Waar staat die partij in dat politieke landschap? Nou, ik heb soms, soms het idee. dat ze het zelf niet zo goed weten. Laat staan dat ik het dan moet weten. Hè? Dus uh, ik ga, ga me daar ook verder niet uh, over uitlaten. Um, kijk, ideologisch lijkt het mij een problematisch voor de Partij van de Arbeid. Ik bedoel, de roots zijn duidelijk. Daar sympathiseer ik nadrukkelijk mee. Maar er is natuurlijk een belangrijke episode geweest... die begin, begin jaren tachtig zo ongeveer tot... Uh, het moment waarop de Partij van de Arbeid vorig jaar een oppositie kwam, waarin er ideologisch alle, allerlei kanten het is opgeschoten en de partij ook verdeeld was. En dan is het niet zo makkelijk, omdat je natuurlijk dan toch ook de, de, de populatie in zo'n partij krijgt die aansluit bij die. Uh, tot uitdrukking gebrachte ideologie, om daar verandering in te brengen. Ja. Meneer Smit, eh, misschien wel aardig ook om dat aan u even te vragen... voordat we het aan eh, Diederik eh, Samson mm -hmm. voorleggen. Uh, u bent lid van een partij die ook nogal worstelt met uh, de koers... en met de eigen ideologie, eh, met, met de vraag uh, wie zijn wij. Um, uh, hoezo, hoe kijkt u tegen de Partij van de Arbeid aan op dit moment? Nou, ja, Kortom, dezelfde vragen zijn aan Marijn. Nou ja... Ik vind het een, een, een sterke partij van arbeid is wat mij betreft nodig, zoals een sterk CDA in deze tijd ook nodig is, om elkaar ook in balans te houden. Destijds toen met het afschudden van de ideo ideologische vieren, er is een enorme pragmatiek in de politiek gaan ontstaan. En ik denk dat het weer nodig is dat we weer wat van de ideologische vieren terugkrijgen. Het gaat nu om hele belangrijke samenlevingsvraagstukken. Wat voor een soort samenleving willen we? Er is veel in beroering, veel in beweging. En dan gaat het ook om een hele belangrijke vraag. En dan gaat het niet alleen maar om het simpel oplossen van problemen, maar ook wat is het fundament van waaruit je vertrekt? Dus ik zou de Partij van de Arbeid... maar dat doe ik met mijn eigen partij net zo... oproepen om die ideologische vieren weer een beetje uh, aan te, te plakken. kweken. En, en, en te zorgen dat ook helder wordt wat het fundament is wat bestaat. Wat maar voor Kok soort was samenleving? Was die, Diederik Samsom. Uh, Wim Kok was ook niet, uh, Godzijdank wat dat betreft... Uh, niet het eindpunt van de Partij van de Arbeid. Er zijn daarna nieuwe DNA-lezingen gehouden... met een andere inhoud. Uh, en Jan Marijnis zei het zelf ook al een beetje. Uh, zeker de laatste jaren... Uh, heb ik ju juist het gevoel dat we die koers weer terug weten te vinden. Kijk, je hebt in Nederland, en, en zeker op links... grofweg twee gevoelens of stromingen. Hè. De één wil graag behouden wat we hebben. We hebben het in Nederland redelijk goed... En Letterlijk werd het net door Jan Marijnissen gezegd. We hebben het beste pensioenstelsel. We houden gewoon zoals het is. En we veranderen er niks aan. Dat gevoel ken ik. Dat kennen heel veel mensen. Ja, we, we, we, maar is we, we, aan de andere kant. Waarmee u zegt dat, dat Marijnissen van, van het slag uh, houden wat wij willen. Nou, ik, ik neem even een voorbeeld. Ja, maar nee, dat maar, oké, gevoel, ik, het zit voor het... ook in mij. Het zit in ons allemaal. Sommigen ja. hebben wat meer dan anderen. Het is echt beste pensioenstelsel ter wereld. Dat is goed om dat te bouwen. Goed om dat nog een keer te benaderen. Aan de andere kant is er het besef bij heel veel mensen, ook bij mij en anderen, dat je dingen moet veranderen om de toekomst veilig te stellen. We moeten naar een, een schone energievoorziening. We moeten onze kinderen slimmer maken dan wij waren. We moeten dingen anders organiseren... omdat een samenleving verandert. En precies tussen die twee oevers... de, de wens tot behoud en het besef tot verandering... daar ligt die vooruitgang. En precies tussen die twee oevers moeten wij staan. Sommige mensen noemen dat een spagaat. Hmm. Dat is het misschien ook wel letterlijk... als je het je even voorstelt met één been op één oever... en een andere been op de andere. Die spagaat gaat ook pijn doen als die oevers verder uit elkaar komen. Maar ik ben ervan overtuigd dat precies... Daartussen. Dus niet het ene, het vertolkt door Jan Marijnussen net, en ook niet het andere door nee. Alexander Pechtold. Van oh, alles maar veranderen en gooi dat verslag <lacht> er maar uit en donder die pensioenen maar naar 70. Ja, er zijn genoeg mensen die daar, die hun, hun zekerheid en hun bestaansgeluk ontlenen aan een zeker behoud van, van dingen. Dus dat moet je ook doen. Alleen één van beiden kan niet. Allebei is nodig. En dus is de Partij van de Arbeid daarvoor nodig. Ja, maar bij, bij het CDA is dus, uh, nou, is dus eigenlijk nu ook zo'n discussie. Het CDA is ook. De, is ook de pendant wat dit betreft, alleen dan op rechts. Met een ja. wat andere filosofie over hoe je de overheid... en hoe je de samenleving organiseert. Maar het CDA en de Partij van de Arbeid, het is ook raar dat ik dat nu misschien zeg... hebben ook veel meer met elkaar Absoluut. gemeen dan wij de laatste jaren... Misschien wel durven toe nou, te Ja, maar Rijn is er daarover. Ja, ja, Nou, ja, het CDA en de PvdA hebben daar veel gemeen, klopt. <laughs> uh, dat bleek ook wel een het met kabinet. zeker cynisme? Dat is uh, ons ja, niet Ja, we, we, we hebben het onder de Lubbers 3 gezien. in het vorige kabinet het niet. ik niet. Maar ik wil even zeggen wat Samson zegt over dat rare verhaal over... De spagaten. Uh, ja, de spagaat. Je hebt, je hebt mensen die willen dingen behouden. Dat worden, dat worden dan meestal conservatieve mensen genoemd. Hmm. En je hebt een groep, die noemen zichzelf de progressieve... die willen veranderen. Maar een, so, een sociaal-democraat zal toch altijd moeten nagaan, is die verandering een verbetering? Ja, of nee? En daarom is dus het niet één van, het van gaat zo makkelijk. Nee, nee het, ja. het gaat om de toetssteen. En die toets is, zit altijd in je mensbeeld, in je maatschappijbeeld. Dus als mijn buurman hier zegt van het CDA... ja, wij moeten ons afvragen bij het beoordelen van voorstellen... of we voor of tegen zijn... Maar op grond waarvan doen we dat? Nou, dan? dat Welke samenleving ja. we willen wij? Als we zeg. nou kijken bijvoorbeeld naar het onderwijs. In het onderwijs is de afgelopen twintig jaar heel veel veranderd. Veel mede dankzij de Partij van de Arbeid. Hoe genaamd alleen maar verslechteringen dan is het toch goed dat wij destijds protesteerden tegen veranderingen... waarvan wij toen al zeiden... dit zal waarschijnlijk op termijn een verslechtering, ja. verslechtering blijken. Dat is nu met die pensioendiscussies precies hetzelfde. Je kunt wel zeggen, ja, we moeten veranderen, veranderen, veranderen. En hierin kaken we elkaar maar na. Waarom we moeten veranderen? Wordt nooit met cijfers onderbouwd. Het is een ideologie die hier gepropageerd wordt, namelijk... De pensioengerechtigde en de werknemer... moet meer verantwoordelijkheid nemen, risico's nemen... als het gaat om pensioen. Over dat laatste, Jan... En dat is dus over dat nog laatste. Zegt, dat moet je die mensen niet aandoen. Nee, dat, dat is gewoon een waar. Ik zei ook, niet elke verandering is een verbetering. En sommige dingen moet je beter toetsen. We hebben dat bij het onderwijs ook daadwerkelijk gezien. Maar wat betreft die pensioenen... Kijk, we worden met z'n allen... Ouder, er komen minder jongeren en er zijn meer ouderen. En het gaat hier maar, niet om het geld. Mag ik het afmaken? Het gaat hier niet om het geld alleen met die pensioenen. Hè? Nee. Kijk, geld staat niet voor de klas. Geld surveilleert niet op straat en geld verzorgt geen mensen. We hebben mensen nodig, handen aan het bed. We hebben... Daarom vind ik het belangrijk dat we in het pensioenstelsel veranderen. Dat we met z'n allen iets langer doorwerken. Dat is verandering. En mag ik er een andere noemen? Nou mag ik heel eventjes terugkomen een... op, op het mensbeeld wat Jan Marijnissen ja. zojuist zei. Want maar daar, daar, gaat het om. daar kan links het, het namelijk heel om, goed met elkaar vinden. Ja, maar het gaat om de oh. ideologie. Vanuit welk maatschappijbeeld, vanuit welk mensbeeld wil je bepaalde maatregelen ja, nemen. Juist. En daarvan zegt Jan Marijnissen, hoor ik hem zeggen, dat is niet duidelijk. Er worden allerlei beslissingen genomen, maar er wordt niet teruggekeken naar waar willen wij nou eigenlijk naartoe. Is dat een probleem binnen de Partij van de nee, Arbeid? Nee, dat is niet het probleem. Sansom. Het probleem is, of het probleem... Onze opdracht, en die nemen we erg letterlijk... is om elke keer te kijken naar welke verandering is wel goed... en welke verandering moet je inderdaad afwijzen. En daarbij, daarbij doen we soms dingen heel erg goed... en soms doen we dingen niet zo, uh, niet zo goed. Dat is de essentie van regeren, is dat je ook wel eens fouten maakt. Maar het mensbeeld, daar kunnen volgens mij, Jan Reijnes en ik, elkaar heel goed vinden. Als ik op straat mensen tegenkom... of aan de deuren aanbel om mensen te vragen waar ze op gaan stemmen... en dan is een, een praatje aanknopen... zeggen veel mensen, Jan zal het leuk vinden om te horen... ik stem SP. Dan is bij mij altijd het gevoel, nou ja, goed, dan zit je in dezelfde familie... Niks maar eh, te doen, is, denk ik. Nee, nee, Nee, mooi gesprek kan ik daarmee ja. hebben vaak... maar, de, die maar je hoeft niet te overtuigen van, de... van iets anders. Als iemand zegt, ja, maar ik stem CDA... Kijk, Dan hebben we een echte discussie dat over hoe je tegen de samenleving aan. De worsteling aankij. van, de partij, ja, van, niet, de, worsteling het van de partij van de Arbeid is volgens ja, dat mij is dat het. je aan de ene kant het beseft, uh, de wereld verandert. Dat betekent ook dat wij onze standpunten moeten veranderen. Dat is een beetje precies dezelfde worsteling waar ik zelf mee zit als CNV-voorzitter in de discussie die we net voerden over pensioenakkoord. Het is heel makkelijk om te roepen, blijf er met je handen vanaf, het moet blijven zoals het is. Maar dat is een ontkenning van de realiteit wat mij betreft. En aan de andere kant, hoe houd je dan je principes overeind... en je fundamenten overeind in die nieuwe discussie? En dat is, ik vind het eerder getuige van realiteitszin en lef om dat te doen... maar dan moet je wel, en dat zie ik het CDA ook doen... dan moet je wel uiteindelijk bereid zijn om elke keer wel die fundamenten weer boven bloot te leggen. En zeggen, dit zijn de waarden waar wij voor staan. En hoe gaan we die waarden nu vertalen in die veranderende samenleving? Dat is de worsteling die ik bij de Partij van de Arbeid zie. Hoe de SP blijft gewoon zeggen... Nee, 65 moet 65 blijven. En al dat soort uitspraken, dat vind ik een ontkenning van de realiteit. Waar het om gaat, is dat je moet zoeken naar... hoe zorg je ervoor dat in die veranderende samenleving... een aantal van je belangrijke waarden overeind blijven. Ja, maar mensen willen natuurlijk wel weten, uh, als ze gaan stemmen... wat ze ervoor terugkrijgen. Ja. En uh, Meneer Samson, ik, ik heb hier het boek van Arie van der Zwan... een prominent pvda voor me liggen en heb ik nog eens opengeslagen. En die heeft het dan uh, over de geschiedenis van uw partij. En daar schrijft hij de partij is ideologisch uitgewoon. Ze heeft ook geen hart meer en ze mist elke vorm van bezieling. Als wij gewoon zo naar die Tweede Kamerfractie kijken tijdens grote debatten, dan is dat gebrek aan bezieling soms wel zichtbaar. En en kijk voelbaar. nou naar mij, ik zit in de Tweede Kamerfractie. Is nou, het gebrek kijk gelukkig zit langs u heen. En dan ja. zie ik dan... <laughs> maar ik zit er ook gewoon tussen en met mij vele anderen. En ik kan u verzekeren Maar kunt u dat zich een er, een hoop er iets bij voorstellen. Nou, ik kan met, met zijn opmerking, uh, uh, kan ik overigens veel, want ik moet het me altijd aantrekken. Dat doe ik ook. Maar gebrek aan bezieling uh, zie ik links en rechts van mij in de kamerbankjes niet. Over, uh, iets rechtser van mij zit, uh, als ik zo kijk, links voor de kijker zit de SP. Ja. Uh, daar mis ik ook geen bezieling. Uh, de, de, de kamer zit vol met bezielde mensen gezegd, tot, en met, tot en met rechts. Nee, nee, maar, maar ook aan de andere kant. Dus ik vind dat een beetje... Kijk, daar, met dat verwijt kan ik niet verder. Maar u snapt wel, wel wat er Wel bijvoorbeeld is. met Welke het gedachte? verwijt van, van uh, wat Jan zei over het onderwijs. Of over marktwerking in de publieke sector. Ja, wij hebben een tijd... Wij liepen aan tegen een probleem dat de overheid het niet meer kon organiseren... voor al die individuele nieuwe andere wensen. En dus dacht ook de Partij van de Arbeid, en niet alleen in Nederland, maar ook elders... van nou, als we een beetje die marktwerking toelaten, die flexibiliteit daarvan... daar komen goede dingen van. Dat is niet altijd het geval, zeg ik erbij. Ik kan een voorbeeld geven dat het wel het geval was... Schone energie. Er is nog nooit een nieuwe schone energiebron... uitgevonden door een staatsbedrijf. Ik vind het bijna rot om toe te geven... maar het waren altijd nee. marktbedrijven, private ondernemers... die schone en nieuwe energiebronnen uit, uh, uitvonden en implementeerden. Soms is marktwerking wel nuttig. Niet altijd. En in de zorg en in het onderwijs hebben we nog nauwelijks marktwerking... maar daar waar we het hebben zien we ook geen goede effecten. Daarom was de kokslezing niet de, de, het eindpunt. Nee. Wouter Bos gaf een lezing... Waarover, waarin hij het had over het Bokito-kapitalisme. De verkeerde kanten boquito van de markt. Bokito was een gorilla, hè? Ja, en die sprong er overheen. Wij hebben altijd gedacht, je kunt de markt namelijk wel beteugelen met een hekje. Nee, maar nou, sommige hij, markten kun je niet beteugelen, moet je dus ook gewoon niet toestaan. Hij pleit dus ook voor een hele diepe greppel dan. Beter een hele diepe greppel. Ja, of hij eigen, of die markt, ja en hij bedoelde dan eigenlijk de markt gewoon niet toestaan... op sommige ja. delen van de publieke sector. Daarin heeft de SP gelijk gekregen, Jammer Marijnissen. Ja, dat is mooi. Oké, okay. daar, daar is dat punt afgehaald. Nou, nee, nee, nee. Ik heb oh. ter voorbereiding van dit gesprek nog eens even teruggekeken... in een boek wat ik geschreven heb in '96 Tegenstemmen, dat is een hoofdstuk gewijd aan de PvdA... maar eigenlijk meer aan de socialistische... sociaaldemocratische stroming in Nederland en Europa. En uh, ja, daar staan toch dingen in waarvan ik achteraf denk... ja, het is toch jammer dat dat toen zo weinig weerklank heeft gevonden... en dat dat zo ontzettend is doorgegaan. Ik bedoel, mijn buurman van de CDA kan nu wel een beetje en zo richting de SP doen. Van ja, die zijn overal tegen. Dat is een beetje een grijze plaat, een beetje flauw ook. Mm. Ik bedoel, uh, schrijf zelf ook eens een boek over hoe jij dan de samenleving wil ah ja, uh, zien. Nee, ik bedoel, ja, dat is ook flauw. Oh, ik bedoel, hij heeft ook, hartstikke druk, hij heeft do, helemaal tijd do, voor mee. Heeft niks te doen. Ik bedoel, op, wij hebben zei. uiteindelijk hoe wij de samenleving analyseren. Dat heb ik van CNV nog nooit gelezen. En ook gezegd hoe het eventueel anders zou kunnen. En wij zien nu dat langzamerhand we daarin meer, meer en meer en meer gelijk krijgen. Wordt het nog wat met die samenwerking van de, met de Partij van de Arbeid? Tuurlijk. Van uw partij? Ja, zeker. Want, is de eerste veertig jaar niet of zo? Last, de eerste dat dat 50 jaar geloof ik dat ook niet meer. Wie zei gezien? dat? U? Zei ik dat? Ja. Wat fusie? was dat? Nou, ik zal je, ik zal je zeggen, ja, dat was nadat ik had gezegd... dat er misschien wel een fusie aan zat te komen. Oh, ja. ja, ik heb gezegd, een fusie zit er de eerste 50 oh. jaar niet in. Nee, maar oh. dat is ook maar niet de wat maar als ik u beide zo hoor... dan zijn er toch heel veel dingen waarin u op grote punten met elkaar nee, verschilt. Zeker, en Terwijl... Ik dacht dat je het eens bent, want dat zijn we namelijk ook. Ja. Alleen het punt is bij de Partij van de Arbeid, is het zo, want dat is wat ons echt een discussiepunt intern oplevert, dat is nu in de oppositie kunnen we redelijk goed samenwerken, maar zodra de regeringsdeelname in beeld komt, gaat de Partij van de Arbeid met GroenLinks en d 60 en de VVD in zee. Dat en dat is dat... natuurlijk waar bij ons intern gezegd wordt, ja, let er met je op met die Partij van de Arbeid ja, dan... en ga daar niet te veel in mee. En doe bijvoorbeeld wat we nu in Brabant en zuid holland doen, we gaan gewoon regeren met de VVD en het CDA. Ja, en dat, ben ik wel, dat vind ik Die namelijk wel een mooi zouden. experiment. Want ik geef toe, zeker bij Brabant, de vorige Provinciale Statenverkiezing... werd de SP de grootste in Brabant. Eh, ik vond, dan had de SP ook mee moeten doen. En dat had op een of andere manier ook wel gekund. En ik was er zelf ook wel best jagreinig van dat dat niet gebeurde. Het interessante is dat de SP het experiment nu omdraait. Eh, haar goed recht, overigens. En dan ben ik wel benieuwd, want die constellatie hebben we dus nog niet zo vaak gehad... afgezien van een paar steden. Dus de Partij van de Arbeid zit in de oppositie. De SP zit in de regering met ja, geweldig, een paar van erbij. rechtse rakkers erbij. Ja. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik, nou ja, ik nou, ja, de, vraag. Maar voor voorschot is, neem ik nog? Nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, want nee, ik ben dus heel het is benieuwd... Het heeft alles ook te maken het is, eh, dat wij niet langer willen... dat de partij van de Arbeid graag met ons samenwerkt in de oppositie... maar zodra er waar dan ook regeringsdeelname is... of in de provincie of in het Rijk... de SP aan de kant wordt met dat, dat willen wij nee, niet. Nee, maar niet ik, snap, ik snap dat chagrijn... en ik hoop dat er vanuit dat chagrijn van de SP... Nee. Euh, dus die, die fout wordt geleerd en gezien, ja, nou, daar gaan Dat is gewoon een je strategie. Oké, maar een beetje op Dat dan nu met de SP en de Partij van de Arbeid... Gelukkig wij in de, de oppositie, zijn de regering. Hing? Nou ja, college dan. Maar dat er goed wordt samengewerkt. Als dat kan... Yeah. Dan uh, wacht ik het rustig aan. Want ik heb één ding wel de afgelopen jaren geleerd... over die linkse samenwerking. Hoe meer je erover praat, hoe minder het gaat gebeuren. Bovendien is linkse oppositie echt in de Kamer natuurlijk heel erg lastig... omdat, meneer Marijnus, uw partij het op heel veel gebieden... op sociaal-economisch gebied uh, eens is met de PVV. Nou ja, dat is, geeft ook het alleen maar perspectief. Ik bedoel, uh, hoe meer maar partijen niet voor de, in... de samenwerking met de Partij van de Arbeid. Wel, de Partij van Arbeid steunt ook goede voorstellen van de PVV. Dat zijn verstandige politieke partijen die doen dat. Dus je kunt wel elke keer zeggen... ja, maar wacht even... Het, het, bij ons is dat wel overkomen, hè? dat er bij de Partij van de Arbeid gezegd... dat wij stemmen nooit voor een motie van de SP. Daar zijn ze gelukkig op teruggekomen, verstandig geworden. En soms behandelen zij de voorstellen van de PVV ook. Wij doen dat ook zo. We werken ook met ze samen als we het eventueel samen moties indienen. Dus dat is geen enkel bezwaar. En ja, zij zijn een gedoogpartij partij voor deze coalitie. Dus het is juist buitengewoon aantrekkelijk om de PVV uit de coalitie te, te, te lokken. Ja, ja, en die, die zin begrijp ik in ieder geval van u. En de vraag ligt ook aan u, meneer Samson dat die huidige constructie van dit kabinet, zoals dat in elkaar is getimmerd... dat dat voor u eh, als Partij naar de Arbeid, traditionele partij... u minder traditioneel, eh, is, maar SP bestaat er ook al 40 jaar... Eh, dat dat veel mogelijkheden biedt om ja. uh, uit de verf te komen. Nou, het is in ieder geval, deze constructie is in, in zoverre heel interessant omdat hij uniek is. Uh, er zijn twee partijen, CDA en VVD, die sluiten een akkoord. Een derde partij die zegt, we zullen jullie niet naar huis sturen. Haalt een paar dingen binnen. En voor de rest zijn er heel veel vrije kwesties. Nou, ik, ik heb in de Paarse periode, iedereen weet het nog... Dat was de tijd van het torentjesoverleg. Hè? Dat was, alles was getimmerd. Ja, het, het was gewoon de meerderheid die besliste. Elke discussie was eigenlijk alleen voor de bühne. Nou, nu heb je toch in ieder geval iets meer ruimte... als Kamer, als volksvertegenwoordiging... om het je zeggen te mogelijk, doen. He, en ook he, nog zegt. met succes. Ja, ja. Ik, ik, het, moet het, het, ik moet komt het, uh, het, het is wel mooi om te zien dat... Uh, als je het niet dagelijks meemaakt, kan je ja. meer optimisme opbrengen. Dat vind ik ook graag. Ik zie wel de frustratie van de dagelijkse praktijk... dat er gewoon een rechtse regering zit... die door de PVV helaas sociaal-economisch ook rechts wordt gesteund. De openingen... ...komen via de Eerste Kamermeerderheid, ja. die er niet is. En dan zie je dus al alle maatregelen die slecht zijn uitgesteld worden. Bezuiniging op onderwijs, ja. bezuiniging op de langstudeerdersboete. Misschien zelfs wel straks bij die WSW, dat hoop ik nog steeds. Dat gaan we straks daar, zien. Daar liggen de perspectieven, Precies. samen met de SP. De Eerste Kamer, dan gaan we straks zien in mei en in juni wordt dat van... Nou, meneer Smitters, ik u zo zie zitten tussen de SP en de Partij van de Arbeid... Dan lees ik uh, van achter uw bril, wat ben ik blij dat ik lid ben van het CDA. Oh. <laughs> Laten we dit maar als uh, slotopmerking zien, want onze uitzending is ten einde. Jan Marijnissen, Diederik Samsom en Jaap Smit waren onze gasten. Dank voor uw aanwezigheid hier. Kijk voor meer achtergronden over ons programma op troskamerbreed.nl. Redactie Roelien, Axel, Lisbeth Witteman, Bert de Roy. techniek Hans Schelfies. Straks de NOS, daarna het onderzoeksprogramma Argos. Wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. Dag. Dag. Rotbeesten.nl 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nummer 1. De T.